6 uur, Mark Hokker met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij de EU wil vrijstellen van hogere importtarieven op staal en aluminium, als de EU afgrijzelijke belemmeringen en tarieven op Amerikaanse producten afschaft. Doet de EU dat niet, dan worden ook auto's en andere producten uit de EU zwaarder belast, schrijft de Amerikaanse president op Twitter. Canada, Mexico en Australië hebben van de VS wel een uitzonderingspositie gekregen.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 Volgens hen eindigt in Groot-Brittannië 90 procent van de zwangerschappen... waarbij een kind met het Down-syndroom wordt verwacht in abortus. De Belgische rapper Damso heeft ironisch gereageerd op de ophef... die is ontstaan over het WK-lied dat hij zou maken voor de Rode Duivels. Op Twitter schreef hij aan onder andere mannenhaters en feministen... dat de commotie precies is wat hij nodig heeft om zijn album te promoten... De Belgische Voetbalbond besloot vrijdag na aanhoudend protest over zijn vrouwonvriendelijke teksten een einde te maken aan de samenwerking met Damso. Het weer in het westen van het land trekken de komende uren buien over. Lokaal kan daarbij veel regen vallen en er is kans op onweer. Vanmiddag is het vaker droog, het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Op kpn.com slash groei. Voel je vrij, KPN. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen? Wordt nu lid van Select op pol.com. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, welkom terug bij Risa. Fijn dat je bent blijven luisteren, tenminste daar ga ik vanuit uit. Dat je dacht van nou, ik vind het zo lekker gaan, ik wil wel even weten wat er in de tweede uur gebeurt. Of misschien sta je net op het zondagochtend en je denkt... Nou, nog niet mijn bed uit. Ik ga eens eventjes uh, heel rustig uh, in mijn bed liggen luisteren naar wat er gebeurt. Of oh, misschien moet je wel je bed uit. Misschien ben je al aan het aankleden, want je hebt ochtenddienst. En uh, je bent je aan het klaarmaken om uh, mensen te helpen. Misschien ben je wel verple verpleegkundige of uh, brandweerman. Brandweerman vind ik ook altijd uh, erg, uh, erg mooi. Wat je ook doet, welkom bij uh, Risa. In dit uur uh, gaan we het hebben over... Uh, influencers. Je hoort het woord steeds meer. En uh, soms voelt er ook een beetje een vieze smaak aan. Dan heb je het gevoel van, nou mensen worden wel heel erg uh, via omwegen uh, producten aangeprezen. Nou, ik heb hier iemand in de studio die zegt dat het eigenlijk helemaal niet zo'n vies woord is. Sterker nog, ze verdient er, uh, er geld mee. En ze gaat ons uitleggen waarom het wel belangrijk is dat er influencers zijn uh, voor onder andere ja, reclame, voor het uh, promoten van producten. En ook gaan we natuurlijk gaan we spreken met Noah. Noah Johannes, die ik per ongeluk gevraagd heb ...naar een film te gaan waarvan zij achteraf zei van Risa... ...ik had daar helemaal niet heen gewild, wat een verschrikkelijke film. Maar ja, is ook goed om te weten waar je niet heen moet, toch? Zo denk ik dan maar. Maar voor nu, genoeg gepraat, tijd voor een plaat. De Summer of Love. We kunnen er alleen maar op hopen. Tot nu toe is het een hele strenge winter geweest. Het begint nu een beetje een lekker kwakkel onder de rente te worden. Dus ergens moet die liefde wel verschijnen deze zomer. Daar hopen we dan tenminste op van YouTube, uh, Je luistert naar Reset, het programma waarin wij uh, werken met BNF Fara Academy leden. Die zijn allemaal in opleiding om uh, ja, hele goede radio te leren maken. Op dit moment zit Joris uh, als regisseur hier. En uh, ik heb ook een gasten. Haar naam is Dionne Schulf. Ze is topondernemer en oprichter van Friends of the Brands. En we kwamen er gewoon in de studio achter dat wij eerder met elkaar hebben gewerkt. Absoluut, leuk hè? Ja, aan, aan een magazine. Klopt. Ja, wij waren toen bezig met het eerste, eerste magazine... Uh, nee, het was niet het eerste urban magazine in Nederland... maar wij hebben toen vijf magazines naar Nederland gehaald. Klopt. En daar hebben we samen uh, aan gewerkt. Dus dat vond ik heel grappig. Want ik had je jaren niet gezien. Ik was je naam ook helemaal vergeten. Ja, sorry. Andersom zou het ja, maar... ook wel een beetje zo zijn geweest. Bij mij ging ook geen belreken nee, in. En dan zie je, je elkaar. Het, ja. En er is grappig. een soort van. Ja. ja, dat is ook grappig. Maar dat mensen niet denken van oh, dit is weer typisch heel uh, Hilversum Incest. Uh, dus proberen elkaar te helpen. Nee, <laughs> we wisten het niet. Maar het is wel heel grappig dat ik je nu weer zie. Want je hebt een hele nieuwe uh, richting ingeslagen. Je bent uh, gaan branden. En dan um, uh, vooral bij influencers. Klopt, ik heb een uh, influencer marketing uh, bureau. Ja. Waarbij we eigenlijk uh, influencers in contact brengen met uh, influencers... Nou, merken in contact brengen met invloedrijke doelgroepen. Zoals bloggers, vloggers, YouTubers, DJ's, topondernemers. En you name it eigenlijk. En dat doen we via evenementen. Ja. En uh, die organiseren wij in Nederland, België, Duitsland en Dubai. Dus eigenlijk Europee uh, Europa en een beetje verder. Europa en een beetje verder. Dat is een mooie slogan voor je bedrijf. Europa <laughs> en een beetje verder. We gaan ze direct uitgebreid met jou praten. Maar eerst heeft mijn regisseur voor jou een voorwerp. Noedels. Noedels! Ja, want een drukke zakenvrouw die is natuurlijk uh, altijd bezig. Heb je nog wat tijd om uh, in een restaurant te zitten of uh, eet je veel fastfood? Uh, ik eet helemaal geen fastfood, oh. eigenlijk. Oh, oké. Okay. Ik probeer heel gezond te eten en uh, noedels eet ik eigenlijk ook nooit. Nee, ben je niet zo'n fan van Aziatisch eten? Absoluut wel. Oh, oké. Okay. Heel. Ik vind het heerlijk, maar ik probeer altijd meer vlees te eten en vis... Ja. en niet zozeer de koolhydraten zoals uh, noedels. Oké, okay, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja. Maar er is natuurlijk, laten we er ook eerlijk over zijn... de Aziatische keuken is fantastisch... maar er is Absoluut. veel meer goeds wat uit Azië komt. Telefoon! Oh, uh, bijvoorbeeld telefoon van Jun Kwan Lo... als manager van Cinemacia. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er komt veel meer, veel meer goeds uit Azië. Bijvoorbeeld films. Zeker, ja. heel veel films. Heel veel films. Zoveel zelfs nee. dat jullie er een, een, ja, een, een festival aan verbonden hebben. Klopt dat? Ja, een filmfestival. Ja, absoluut. En uh, dat, dat heet dan Cinemacia. Uh, dat, dat bestaat al sinds 2003, hè? Inderdaad. Het bestaat al een tijd. Dit is onze 11 editie. En wat voor filmaanbod moet ik aan denken? Een heel breed aanbod. Je kan uh, nadenken over... Um, Aziatische blockbusters. Dus, dus echt kaskrakers in Azië. Ja. Maar ook hele mooie, intieme um, arthousefilms. Maar ook echt... I-opende documentaires die je kan vinden. Allemaal nieuwe. Um, en ja, echt een selectie van de beste films die in Azië gemaakt worden. Ja. Um, en we willen zoveel mogelijk echt de nieuwste films naar Nederland halen. Want het is eigenlijk, um, ja, je hebt eigenlijk heel weinig kans om die Aziatische films in Nederland in de bioscoop te zien. Klopt, dat klopt, zeker. En uh, dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, als ik tegen vrienden zeg van... Uh, zo is een uh, Aziatische film opzetten, dan zeggen ze nou ik hou niet zo van kung fu. Ja, maar het is zoveel meer, zo meer dan Kung Fu. En dat willen wij laten zien. Uh, wij willen met het festival, door middel van film, wat eigenlijk een heel toegankelijk medium is, laten zien dat Azië zoveel meer te bieden heeft dan dat eigenlijk iedereen uh, eigenlijk al weet. Ja. Um, en met film kan dat heel. Maar heel fijn en heel mooi. Je, je, ja, je gaat naar een bioscoop, je, gaat, je koopt een kaartje, je gaat in de zaal zitten. En je wordt er gewoon overdonderd met, met mooie beelden. En, ja, en, en misschien zelfs... Ja, als ja. me iets is opgevallen... Uh, ik, de laatste tijd reis ik vaak naar Azië. En dan zit ik dus ook vaak bij vliegtuigmaatschappijen... Mm -hmm. die heel veel Aziatische films hebben. Um, ja. Ik heb het gevoel dat ze, dat ze qua uh, photography, dus uh, cinematisch... zelfs een beetje op ja. Hollywood vooruitlopen. Uh, ik denk dat ze met bepaalde dingen zeker wel misschien ook vooruitlopen of gewoon op een andere manier uh, naar de wereld kijken. Dus op een andere manier ook hun films maken. En dat is heel erg uh, grensverleggend voor de mensen die de films kijken. En het is super tof om in een andere wereld te stappen door middel van film. En wat is nou voor jou je favoriete, genre? Oei, ik hou zelf heel erg van anime. Ja. Nou, uh, vertonen wij zelf dat nou weer niet zo heel veel. Waarom dan niet? Maar ik hou ook... Uh, ja, dat zijn artistieke keuzes... plus financiële redenen. <laughs> maar het maar ja, een beetje kost, direct Kost het anime meer om, uh, om, om naar Nederland te halen? Um, nou ja, sommige Aziatische films zijn gewoon erg duur... Laten we dat gewoon ja, best wel zo zeggen. Uh, China, China en Japan die zitten eigenlijk in de top drie van uh, producerende landen. Film landen. En daar zitten natuurlijk ook heel veel gradaties in. Weet je wel, er zijn ook independent makers die echt super mooie films maken. En juist die mensen willen we op het festival hebben. We, willen, um, we, zijn, we hebben dit, dit jaar bijvoorbeeld ook een, een thema op, um, op de jongere generatie. Jonge generatie filmmakers die we uh, hierheen willen halen. En ook hun film hierheen willen halen. Om te laten vertonen uh, aan, de, aan het Nederlands publiek van wat wordt daar eigenlijk allemaal gemaakt? Mm -hmm. dus er wordt superveel mooie dingen gemaakt door jonge mensen, eigenlijk daar. Ja. En vandaag is dan de laatste dag, heb ik dat goed begrepen? Klopt ja. Wat staat er in de planning? Nog. Um... Vier competitiefilms in Rialto. Ons programma bestaat uit een competitiefilm die kans maken op drie awards. Best film, best director en best performer. En die worden okay. gekozen door een heel mooi jurypanel, waaronder oh. Martin Koolhoofd ook in zit. De bekende regisseur in Nederland ja. natuurlijk. Dus die heeft de afgelopen dagen samen met twee andere juryleden ook eentje... ...uit Indonesië, onze festivalgast. Acht films gekeken, vier daarvan zijn nog te zien in uh, Rialto in Amsterdam. En dan hebben we toch in Criterion een mooie sluitingsdag... ...met um, een hele mooie uh, brede scala van films. Ja, als je van Koreaanse suspense thriller hebt, ben je bij ons op het goede adres. Nou, daar ben maar ik heel ben groot fan van. Het is echt uh, nou, dan, ja, Koreaanse sperkfilms. Uh, ik, ik, ik denk niet dat ik daar ooit genoeg ja? van krijg. Nou, dan moet je toch nog even vanmiddag uh, naar Criderion. Want daar draaien we True Fiction. Oh. Maar we hebben ook nog een hele mooie uh, Chinese... Um, mooie, dit is gewoon de grootste kaskraker op dit moment. Um, van een, een van de makers van Shrek. Dus het is oh. een fantasy live action family film. Het heet Monster Hunt 2. Het was ook onze openingsfilm. En hij, ja, dit is de tweede kans zeg maar, om hem uh, nog te zien tijdens het festival. Uh, en op een grote scherm. Um, en we hebben zelfs... Ja, een Filipijnse musical-bewerking. Changing Partners. Okay. Ja, dat zijn van die films waarvan je denkt: wat is dat? Maar ja, die hebben wij gewoon. En ben je ja, op zoek naar iets nieuws en wil je je laten verrassen, dan kan je gewoon bij ons komen. Ik uh, ga je heel erg bedanken, Jun Kwan Lo, manager van uh, Cinemasia. En uh, vandaag de laatste dag. Dank je wel. Dank je wel ook. Hoi, hoi. En dan kunnen we eigenlijk alleen maar hopen op een uh, happy ending. This is the way you left me.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 Little bit, little, little bit of love, little bit of love, little bit of love, little bit of love, little bit. Mika, a happy ending, and... Uh... Ja, het is eigenlijk, ik durf niet te zeggen of het goed is afgelopen met Mika... want hij maakt nog wel muziek. Maar uh, zo groot als zijn debuut is geweest... Zo, zo is het eigenlijk nooit meer geworden. Maar wat een prachtige plaat stond uh, deze track op. Gaan we ook zeker eventjes een keer streamen. Als je niet die hele plaat kent... je kent natuurlijk al die hits... Uh, Sucking too hard on my lollipop... en uh, uh, Fat Girls of uh, Big Girls, you are beautiful... Dat was niet Fat Girls. Dat zou ook, je kan niet zeggen Fat Girls, you are beautiful. Dat, dat werkt helemaal niet. Big Girls, you are beautiful. Nou ja, allemaal hits stonden erom. Maar er stonden zoveel prachtige andere nummers op, moet je zeker eens een keer gaan luisteren. Uh, waar je ook naar moet luisteren is Risa. het programma waar je nu toevallig naar luistert, dus ik zou hem gewoon niet uitzetten. Dan uh, hebben we het eigenlijk heel makkelijk gemaakt voor je. Uh, want we gaan het hebben over influencers en dat doen we met Dionne Schulz. Ze is topondernemer en oprichter van Friends of the Brands. Wat een, uh, wat een heerlijke ritmische naam, besef ik in één keer. Goed, hè? Heb je daar echt precies zo over nagedacht? We hebben echt heel lang nagedacht over onze naam, maar we zijn eigenlijk vrienden van merken. En merken, dat zijn, het is toen breed begrip dat zijn het kunnen mensen zijn, maar het kunnen ook gewoon inderdaad topmerken zijn. Een brand. Ja, Friends of the Brand. Ja. Prachtig. Ik, in één keer, ik spreek het uit. Ik denk: nou, geniaal. Maar ja, <laughs> daarom zit je natuurlijk in branding. Ik heb, hier, uh, ik heb hier iets wat je eerder hebt gezegd. Friends of the Brand is in 2009 ontstaan uit het bedrijf Koudi Inmiddels zijn wij, zoals wij het noemen, een all-round connecting agency. Wat niet anders is dat wij merken in contact brengen met invloedrijke doelgroepen zoals celebrities, bloggers, vloggers, journalisten en top on the namers. 9 jaar geleden. Absoluut. Was jij al op de hoogte van wat de rest van de wereld pas de afgelopen twee jaar ontdekt? Nee, de rest van de wereld, Amerika, speelt influencer marketing al langer. Hè? Ik bedoel, kijk ja. naar Kim Kardashian. Ik bedoel, dat is toch echt de, de grootste influencer van deze tijd. Is dat, is dat uh, het startschot geweest? Nee, ik heb uh, uh, na ons Vibe Magazine ja. ervaring, hebben, ben ik eigenlijk begonnen bij Stage Entertainment. Okay. En daar uh, doen zij musicals en werken met media en heel veel influencers, dus bekende mensen. Ja. En ik merkte al heel snel dat er een verandering ging plaatsvinden... in het medialandschap, meer naar social media en ook naar influencers. Ja. En wat het mooie is van influencer marketing... het speelt in op hoe mensen nu hun media consumeren als via de telefoon. Ja. Maar dat is ook meteen uh, de kritiek die mensen uh, erop hebben. Want wat ik uh, de laatste tijd veel hoor... en dat speelt vooral bij jongeren, merk ik. Uh, ik, ik hoor toch steeds meer signalen dat, dat uh, kinderen... Uh, beïnvloed worden door influencers op een manier... waarin ze, waarin ze eigenlijk continu naar, naar een soort van bevredigende filmpjes op zoek gaan... waar dan al die merken in worden genoemd... waar ze, waar ze later voor de speelgoedwinkels in moeten gaan. Tegelijkertijd hoor je ook signalen van mensen die zeggen... Uh, was laatst was er uh, wat ophef over dat, een, uh, dat, dat Shell via influencers... Uh, zichzelf een positiever merk probeerde uh, aan te meten. Hoe kijk je daar tegenaan? Kijk, influencer marketing is niets anders dan uh, radio, tv. Is, het zijn gewoon media. Mm -hmm. Het is gewoon media, contentmakers. Ja. En degene met wie je werken zijn professionele contentmakers. Dat mm -hmm. betekent dat zij heel goed nadenken over hun blog... of over hun uh, social media en over hetgeen wat ze posten. Mm -hmm. En inmiddels is er ook beweging dat wanneer het alleen maar reclame is... net zoals je een advertentie, printadvertentie plaatst ja. of een commercial draait... dat ze een moeten noemen. Ja. en Maar dat of doen, hashtag ze niet, ad. doen ze niet altijd. Nou, ik moet zeggen dat, dat de professionele bloggers, vloggers dat wel doen. Okay. En soms is het ook gewoon content. Hè? Je moet je ja. voorstellen, net als je redactionele ja. pagina's hebt. Ja. Dat is ook content. Ja. Uh, Contentmakers zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen. Nieuwe uh, manieren van werken. Nieuwe manieren van hetgeen overbrengen wat zij eigenlijk graag willen overbrengen. Ja, maar het voel, en, het voel... en ik vind zeker als ja? het om kinderen gaat, vind ik het wel inderdaad belangrijk. Dat daar altijd duidelijk is dat het om reclame gaat. Ja, want dat dus wil ik zeggen. Als... Het, het voelt af en toe heel stiekem. Nee, het is niet stiekem. Net zoals je um, nogmaals redactionele aandacht hebt mm -hmm. in bladen. Mm -hmm. Wat niet altijd uh, ook helemaal zuiver is. Nee, maar dan staat er wel boven van... Uh, Redactioneel niet, hè. Het kan ook gewoon uh, een pagina zijn waarbij er... Een shoppingpagina bijvoorbeeld. En dan in geïntegre, uh, geïntegreerd in bijvoorbeeld ah, een advertorial. De, ja, als, je, als je bijvoorbeeld een modeblad neemt... Dat, precies. Ja, oké. Okay, dat zijn nou, ook gewoon eigenlijk... Dus eigenlijk is dat precies hetzelfde volgens jou? Um, kijk, het blijft gewoon zo... De manier waarop je het doet is heel bepalend. Ja. Hoe uh, dichter het bij jou ligt, het product van de influencer... dus de match, is heel belangrijk. En ja. daar zijn wij eigenlijk in gespecialiseerd. Ja, ik heb begrepen dat dat jouw kracht is. Uh, sterker nog, ik heb begrepen dat je eigenlijk niet werkt uh, met... Uh, of dat, dat je eigenlijk niet wil dat producten worden gematcht aan mensen... waarvan uh, zij zelf niet het gevoel hebben dat het product bij hen past. Precies. Kun je wij, dat uitleggen, die filosofie? Wij, um, wij onderscheiden ons omdat wij heel graag proberen... de authentieke match te maken tussen merk en influencer. Dus er moet wel een intrinsieke um, ja, match zijn tussen de influencer en het merk. En dan komt ook de boodschap heel natuurlijk over. Ja. We laten ook vaak aan de influencer zelf over... hoe ze het invullen binnen hun platform. Waardoor ze het ook kunnen doen op een manier dat heel natuurlijk is. En overkomt ook bij consumenten. Daarnaast, het is niet altijd reclame. Soms is het ook gewoon... Uh, op ons evenement ontstaat er gewoon een ontzettend leuke klik... tussen merk en de influencer. Ja, Kun je dat heel eventjes uitleggen op jullie evenement? Want het, gaat niet, het is niet zo van dat er een boek ligt ergens uh, op tafel van... Uh, nou, dit zijn allemaal influencers. En dan komt er een marketinggoeroe van, uh, van een bedrijf... en die gaat dat boek doorbladeren. Nee, Jullie hebben dat anders aangepakt. Wij, hebben, wij werken samen met ontzettend veel uh, merken ja. en in verschillende branches. Echt van diensten tot automerken. Ja, allemaal merken. En die laten wij eigenlijk een plek op ons evenement. En wij zorgen ervoor dat uh, nadat we alle merken bij elkaar hebben gezocht... kijken we naar de beste influencers die daarbij passen. Zodat er een, eigenlijk van nature al een match ontstaat. Het, het merk heeft de kans om zijn uh, verhaal, zijn story, gewoon één op één te vertellen aan deze influencer. En dat is natuurlijk heel mooi, want dan hoort een influencer vanuit de horse's mouth waar het merk voor staat. En dan ontstaat dan ook een, een match. En soms ja. ontstaat een match niet. En dan zo gaan wij niet verder. Maar als er wel een, een ontzettend mooie match ontstaat, doordat iemand zegt, jeetje, ik heb iets met dat merk, zoals we vorig jaar ook hadden met uh, Don Diablo en, en Lexus. Dat was eigenlijk een match made in heaven. Hij kwam op ons event, hij gaat nooit naar evenement, want ja. Don. Ik vind dat echt vreselijk, ja. maar uh, hij is eigenlijk door ons netwerk uh, ja, eigenlijk gemobiliseerd om toch een keer te komen kijken. We was een evenement in de ermtoren, deden we onder, onder de DJ's heel veel en mensen uit de entertainment. Ja. Um, en hij heeft toen eigenlijk uh, kennis gemaakt met, uh, met Lexus. Hij kende het merk al, hij heeft dat merk uh, reed hij al jaren omdat hij het van zijn vader geërfd heeft. Uh, de auto, ja. dus hij was al intrinsiek een ontzettende fan van het merk. Ja. En toen hij de mensen achter het merk ontmoette, ontstond er heel leuke samenwerking die waren eigenlijk weer uitgerold ja, dat, tot een dat campagne. Is, dat is echt jou, jouw kindje, heb ik begrepen. Die, die Lexus en Don Diablo samengebracht. Dat, dat is jouw succesverhaal? Voor, voor... Nou, We hebben heel veel succesverhalen, maar dit is het meest recente, ja, zeg maar. Dat is in ieder geval, in ieder geval waar, je, waar, je, waar je heel erg trots op bent. Absoluut. Um, maar als ik dat dan zo hoor, dan denk ik... oké, okay, je, je organiseert een evenement. Die twee mensen ontmoeten elkaar. Waar verdien jij dan je geld mee? De merken betalen ons om te participeren op ons event. Mer ah. Merken willen in contact komen met influencers die bij hun passen. Okay. En dat kan je niet zien in een Rolodex. Je weet niet van tevoren welke mensen affiniteit hebben met jouw merk. Soms is het merk ook nieuw. Wil moet gewoon op de markt pas uh, gepromoot worden. Dus weet je niet van tevoren welke mensen daarbij passen. Soms denkt iemand bij je past. Omdat je op tv of op, uh, in print iemand ziet. Maar dan weet je niet of echt iemand is die echt bij je past. En dat, dat faciliteren wij. Wij organiseren evenementen waarbij deze groep bij elkaar komen. Ja. Dus dan kan een merk echt ook al die BN'ers, al die DJ's, al die topsporters, you name it, ontmoeten. Eén op één. En met hun echte dialoog aangaan. En als je mensen naar nou ogen gaat kijken, je, je verhaal vertelt, merk je heel snel, snapt deze persoon het, vindt deze persoon iets wat, of niet. En dat is eigenlijk de kracht persoonlijk contact. Want dat is eigenlijk de beste vorm van communicatie. De beste vorm van communicatie. Vorm van, oh, nou, toverwoord is, uh, is gevallen. Uh, dat betekent voor jou dat je moet gaan dobbelen. Een 1 en een twee. Een 1 en een twee. Uh, dat is een drie. Ja. Dan ga ik eens even kijken wat er voor jou in de kluis zit. Ah, nou misschien past dit wel bij jou. Vorige week was het Fashion Week in Parijs. Klopt. En uh, dan zijn alle ogen natuurlijk op de catwalk gericht. Uh, maar er lopen ook uh, personal shoppers rond. Want die gaan er een beetje kijken van... Nou ja, wat is er in de mode en wat nou niet. Uh, onze, onze eigen Simone die is uh, met zo'n zo uh, personal shopper op stap gegaan. En die heeft daar een Kill Your Darlings van gemaakt. En dat moet ik even uitleggen. Kill Your Darlings is een interactief interview. Jij bepaalt waar Simone het over gaat hebben met die personal shopper. Dus, zit je er klaar voor? Ja. Goed opletten. Komt-ie. De crème de la crème van de modewereld was vorige week neergestreken in Parijs... voor de Fashion Week. Maar wat moeten de mensen zonder smaak en modeverstand eigenlijk dragen? Ook voor deze groep bestaat hulp. Ik heb afgesproken met Luce, een personal shopper. What are you looking at? Kleed je jezelf of word jij gekleed? <laughs> nee, ik kleed mezelf. <laughs> En ik zou er ook eigenlijk niet aan moeten denken dat iemand mij kleedt. Ik weet het zelf veel te goed, denk ik. Is dat al vanaf jongs af aan? Ja, nou, mijn ouders vonden het altijd heel leuk om mij aan te kleden. En ik vond het echt verschrikkelijk. En ik wilde het altijd zelf heel graag bepalen. En nu ik foto's zie, denk ik, oh, misschien had ze toch maar wel moeten uitkiezen voor me. Maar ik, heb het altijd, ik wilde het altijd zelf heel graag. En, wil men in de studio meer weten over het beroep stilist, Of over de modetrends van 2018? Nou, zeg het maar, Dionne. Um, iedereen tipt geel als de nieuwe modetrend van deze zomer. Klopt dat? Oké, okay. dan gaan we eens even luisteren wat de trends zijn. Veel okay. prints weer. Veel, uh, veel kleur weer, gelukkig. Ik heb een hekel aan zwart. En gewoon lekker veel uh, van die midi-rokken, weet je wel. Je hebt een mini-rok, lekker kort. Dan heb je gewoon een rok tot ergens op de knie. En dan de midi is een beetje tot ergens halverwege uh, de kuit. Beetje de, de zeven achtste rok. Precies dat. Wat je nu op de catwalk ziet is weer meer uh, herfst-winter al. Je loopt natuurlijk in mode Loop je altijd een ja, seizoen ja, ja, cool. achter. Wat dat betreft of vooruit eigenlijk. Wat mij vaak ook opvalt is dat de inspiratie wordt wel van de catwalk afgehaald. Maar dan de versie die je in de winkel ziet hangen is veel braver. Uh, wat je op de catwalk ziet dat is natuurlijk ook wel echt het, het uiterste van het uiterste. Ja. Vaak zou het ook totaal niet praktisch zijn als je, als je dat draagt. Mm -hmm. Ik zie mezelf wel hier binnenlopen binnen op kantoor. Met een enorme jurk aan met, met spiegels eraan. Maar uh, inderdaad wat je dan in de winkel ziet is een beetje meer daarop geïnteresseerd. Inspireert. Nu kunnen we gaan praten over jouw fashionblunder uit het verleden... of tips krijgen om beter te worden in winkelen. De ik keuze je... is aan de studio. De keuze is in de studio. En uh, Dionne, ik zie jou heel erg meeknikken... als het gaat over uh, hoe extravagant zo'n modeshow eigenlijk is. Ga je er wel eens heen? Ik ben heel vaak geweest. We zijn begonnen als goodie bag girl. En we hebben onder nog een fashion week al de goodie bags gedaan. Dus we ah. ben heel veel uh, op shows uh, geweest om de goodie bags te vullen eigenlijk. En, dat... en nu sta je aan de andere kant van de lijn. Uh, ja. en dan ko koop je die. Ben je, ben je heel erg van de dure, dure merkkleding? Uh, ik mix. Ik mix heel graag. Uh, mijn man vindt het echt vreselijk. Maar ik hou heel erg van de Sarah. Ja. Dus uh, de Sarah in combinatie met inderdaad uh, goede schoenen en een mooie tas. Dat is, uh, dat is mijn motto. Je de man zit ook echt te lachen. Uh, die, die kent jouw obsessie blijkbaar. <lacht> Gaan we misschien straks nog eventjes over in. <lacht> nou, nu willen we weten. Van, willen we horen van haar blunders of willen we weten van hoe dat winkelen nou verloopt? Ja, nee, die vraag zijn jou. Oh, sorry. Um, ik wil graag de blunders uh, weten. Je wilt de blunders weten? Nou, gaan we eens even horen. Oh, ik krijg nu gelijk echt een verschrikkelijk beeld op mijn netvlies. Ik heb een fase gehad dat ik heel graag twee kleuren wilde combineren. En dan droeg ik een rood vest met een geel hemdje eronder. En dan had ik dus aan mijn linkervoet een gele sok... en aan mijn rechtervoet een rode sok. En dan in mijn linkeroor een gele oorbel... en in mijn rechteroor een rode oorbel. En dat, dat was dan heel mijn outfit. En dan de volgende dag was het paars met groen... en een andere dag was het zwart-wit, dat was dan wat rustiger. Maar dat, dat is zo, zo lelijk. Ik kan echt, oh, als ik daar nu aan denk, denk ik echt... oh, wat bezielde je. En ik heb er ook nog een tijdje uitgezien als, uh, als jongen. Altijd droeg ik skatebroeken met een voetbalshirt en een petje. Denk je dat je dat nog gevormd heeft tot hoe je er nu uitziet? Nee, ja, ik weet wel in ieder geval dat ik er niet meer zo uit wil zien. Dat is ook wel goed. Ja. Dat je, als je weet wat je in ieder geval niet wil, dat is ook, dan kom je ook al heel ver. Ik denk dat hoe ik er nu uitzie, dat dat ook wel gewoon meer te maken heeft... met wat je om je heen ook ziet. Je gaat niet meer erbij lopen als toen. Omdat je gewoon weet dat het echt verschrikkelijk was. Als laatste vraag, de keuze uit de beste of de duurste aankoop... van de personal shopper. De beste natuurlijk. De beste? Ja. Je twijfelde. Ja, omdat ik vind duur op zich ook wel grappig. Wat was jouw horen. duurste aankoop? <laughs> Mijn duurste aankoop? Ja, ik kan het ook aan je man vragen. Die, die uh, weet het gegarandeerd. Ik denk mijn Birkin Bag. Die was wel ja, ja, hij knikt ook meteen ja. van ja. Dat wel, uh... Als je dan thuis komt, durf je dan ook meteen te zeggen... van ik heb deze gekocht of nee, probeer dat nou, in te pakken? Hij heeft hem voor mij gekocht. Oh, oké. Ja. oké. Okay, okay. Hij kijkt ook echt met heel ja. veel spijt. En hij zit nu te denken hoe hij die, die lening ooit gaat <laughs> terugbetalen. Precies. Ik ga even kijken wat haar beste aankoop was. Ja. Ik heb ooit een hele mooie vintage bloemenjurk gekocht. Dat kostte ook echt helemaal niks, maar dat is echt een top ding. Het ziet er ook echt uit alsof het, uh, alsof het een paar duizend heeft gekost. En daar ben ik wel echt heel blij mee. Ook omdat niemand het waarschijnlijk heeft omdat het uh, tweedehands is... en ergens uit een kringloopwinkel gehaald ja, is. Ja, ja, ja. Ga je zelf nog graag winkelen voor jezelf... In plaats van voor anderen. Soms ben ik er zoveel mee bezig geweest voor anderen dat ik echt bijna geen zin meer heb om nog voor mezelf iets uit te kiezen. Maar als ik dan door de stad loop, dan denk ik, dan laat ik me alweer veel te snel verleiden. Dan ben ik alweer helemaal klaar. Dan, dan, ga ik, dan ga ik weer de winkel in en dan kom ik weer met tassen vol terug. Dus ik vind het nog steeds heel leuk. Kill your darlings. was al eerder bij ons te gast, Samora. Ze had een nieuwe single uit, Cry No More. Ja, dat willen we natuurlijk eventjes draaien hier bij Risa. Ook bij Risa heb ik in de studio Dionne Schulf. Ze is topondernemer en oprichter van Friends of the Brands. Een fantastische naam uh, ben ik tijdens deze uitzending achtergekomen. Die gaan we nog heel lang bijblijven. Maar ja, ze, ze, ze is natuurlijk een, een, een brand manager. Tenminste, zo ga ik je nu noemen, brand manager. Wat, wat, wat, hoe, wat is jouw titel? Um, ja, ik ben gewoon CEO, hè? CEO? Oh ja, ja, ja. CEO, ja dat is, tuurlijk, ik zit met een CEO aan tafel. <laughs> Eindelijk is ook een van mijn doelen dan bereikt. Ik heb hier een, uh, iemand met wie jij samenwerkt. De kracht van iemand die veel bereik heeft, is best wel groot voor merken. En op het moment dat uh, bijvoorbeeld een, uh, een bekendheid een oorbeeld draagt... of een ketting of wat dan ook... dan uh, wordt dat op een hele mooie, natuurlijke manier... bij een groot publiek verspreid. Anna. Anna. Ja. Welke Anna? Anna Nuschen. Een, een, een groot social media influencer? Zij is inderdaad een influencer. Een enorme, goede, sterke influencer. die ook inderdaad heel veel tv-programma's doet, inmiddels. Wat maakt een goede, sterke influencer? Ik denk dat het belangrijk is dat je veel engagement hebt. Dus uh, dat er ook... Uh, kijk, volgens, volgens ons, is een influencer die goed is... is iemand die in staat is om mensen te mobiliseren. Ja. Want als je niet een mobilisatiekracht hebt, dan ben je geen influencer. Okay. Soms mensen kopen hun bereik. En dan zie je ook dat ze heel weinig engagement hebben. Maar ook niet in staat zijn om hun consumenten iets over te brengen... en te mobiliseren. En dat maakt een... Hele goede influencer. Maar kan je daar als influencer of als, als social media. Uh, bezitter uh, zelf wat aan doen om een goede influencer te worden? Tuurlijk. Je, belangrijk is dat je gewoon content maakt wat gewoon aanspreekt. Want dat is het belangrijkste eigenlijk. Net een magazine, als het alleen maar vol advertenties staat vind je het ook niet interessant. Nee. Er moet content in staan wat je raakt, wat interessant is, wat nieuw is. En dat is belangrijk. Dus je moet um, content maken. Het zijn eigenlijk mini bedrijfjes, uh, influencers die uh, content maken voor hun doelgroep en ook zorgen dat die mensen bereikt worden en informatie krijgen over trends, over als wat er gewoon speelt in hun leven en daarbuiten. Ja, en uh, een, een, een, van de soorten, een van de soorten contentmakers uh, zijn uh, gamers. Ja. En uh, nu heeft Nintendo jou op een gegeven moment ook ingehuurd om de Switch, een, een nieuw apparaat van Nintendo... Ja. Uh, een beetje onder die influencers te verspreiden. Ja, zij wilden eigenlijk, uh, zijn natuurlijk heel groot geworden op kinderen en op vrouwen. En zij wilden eigenlijk met de switch een mannelijke doelgroep uh, aanspreken. En zij hebben ons omdat we een heel groot netwerk hebben ook aan, aan dj's en youtubers. En uh, we hebben naast een heel groot vrouwen-influencer-netwerk ook een groot mannen-influencer-netwerk. En wij hebben toen voor de Nederlandse en de Belgische markt... hebben wij eigenlijk uh, twee evenementen georganiseerd om die uh, switch eigenlijk... Um, ja, bekend te maken en ook uh, ja, de grote groepen ook te mobiliseren in andere landen. En, en hoe werkt dat dan? Uh, wat, voor, wat voor mensen nodig je daarvoor uit? Alleen maar gamers? We hebben toen een combinatie gedaan van uh, gamers, pers en uh, dj's. Omdat dj's natuurlijk ook bekend omstaan dat zij veel reizen... en daardoor ook uh, vaak uh, ja, gamen tussendoor en voetballers. Ja, ja, dus ja, klopt, een combinatie ja. van voetballers, ja. dj's, youtubers en uh, media. En gaf dat een, een extra boost? Aan nou, de... Een enorme boost. Volgens mij is iedereen weet dat de switcher was. Ik heb hem ook thuis staan. Ja. Ja. Ja. Maar we hadden natuurlijk ook mooie ambassadors zoals Hartwell, Robert. En uh, echt hele mooie mensen die ook een enorm bereik hebben op social media. Die eigenlijk ook aan de campagne hebben meegewerkt. Ik begreep dat soms jouw bereik zo groot is... dat uh, hele reclamecampagnes worden gecanceld... omdat het al, al bereikt is ja. via jouw uh, influencers. Kun ja. je een voorbeeld daarvan noemen? Wij werken sinds twee jaar met, uh, met Dyson en die wilden eigenlijk heel goed onze kracht meten. Dus ze hebben een maand lang eigenlijk alle campagnes... die ze normaal gesproken ook doen op uh, tv, uh, print en radio gestopt... om te kijken of uh, onze of zijn kracht sterk genoeg was om uh, ook langdurig mee samen te werken. Want voor hun is het natuurlijk heel belangrijk om massa's mensen te mobiliseren en te bereiken. Ja. We hebben toen een kleinschalig evenement gedaan met 20 top-influencers. Dus echt influencers met een heel, enorm groot bereik, uh, 100.000 en meer. Uh, wow. En daarmee hebben we eigenlijk 25 miljoen bereik gegenereerd, consumenten bereikt. Met 25 miljoen mensen eventje. bereikt. Ja, zij waren daar zo van onder indruk... <laughs> dat ze zoiets hadden van, wow, dit is uh, zo krachtig... en vandaar dat wij nu met hun uh, negen events aankomend jaar uh, gaan doen. En die dachten doen. van, we doen nooit meer naar reclame... het gaat allemaal nu naar, nou, nee. naar jou toe. Wij adviseren altijd om een mix te maken. Het belangrijke is natuurlijk altijd om mensen... op verschillende manieren te stimuleren. Dus radio, tv en influencer marketing en social media. Ik denk dat de mix belangrijk is. Mix is belangrijk. Ja. Ik ga zo met je verder praten. Uh, ik, heb, ik heb hier mijn eigen mixje die uh, klaar staat. <laughs> Spotlight. Met Noah Johannes, uh, onze eigen mixje, toch? Goedemorgen, Lisa. <laughs> Goedemorgen. Hey, um, ik, ik, ga, ik, ik, ik ga die muziek even uitzetten, want ik moet, ik moet mijn verontschuldiging aan jou aanbieden, Noah. Wat dan? Ik heb What jou een nou verschrik verschrikkelijke film gestuurd, hoorde ik. Ha! Nou, het is dat je het zelf zegt. <laughs> ja. Oh, ja. Nee, ja het, het was, mijn niet, redactie, het was mijn redactie. niet best. Nee, ik ga je zeggen, mijn redactie die zei van... nou, Risa, <laughs> uh, er zijn vier films waar ze heen kan. Dan kies jij er eentje uit. En toen zag ik dus Dead Wish tussen staan. En toen dacht ik, ja, ja die Charles, Br Br Charles Bronson... die heeft daar ooit uh, in de jaren 70, 80... Heeft die daar ja. een heel succesvolle reeks mee gehad. En nu is klopt, Bruce Willis. Klopt. Dus dat zal wel super nice zijn. Ja, nou ja, ik, het, het was ooit een moment, nog een paar weken geleden... dat ik ook nog wel dacht van, hé, hey, dat zou best wel iets kunnen zijn. Want ja, een nieuwe actietriller met Bruce Willis in de hoofdrol. Ik bedoel, ik heb best wel een beetje een zwak voor Bruce Willis. Ik ook. Ik denk, nou, dat kan niet missen. En je zegt het zelf al, wat, wat misschien de jongere luisteraars onder ons niet weten. Het is inderdaad een remake van de bekende Death Wish uit 1974 met Charles Bronson. En um, ja, het gaat in het heel kort over nou ja, toen dus een architect, geloof ik... maar nu een chirurg, die nadat zijn vrouw is vermoord... en zijn dochter in een coma raakte na een gewelddadige overval... Um, hij besluit dan het heft in eigen hand te nemen. Ja. En, en elke vervelende crimineel die hij tegenkomt op zijn pad... Legt hij eigenhandig om? Ja. Nou, en dat veroorzaakte toen al, in 1974, zo, al echt een storm van protest. Want ja, een man die het heft in eigen hand neemt, moet je dat wel gaan verheerlijken. Maar ondanks werd de film echt een heel grote hit. En hij kreeg volgens mij nog echt iets van vier of vijf vervolgfilms ja, over. Ja, op een gegeven moment werden ze ook niet meer goed hoor. Het werd, het werd steeds <laughs> minder. Ja. Dat, dat heb je inderdaad best wel vaak uh, met, met, met die sequels. Maar of deze Deadwish uh, een, een, een even grote hit gaat worden, ik, ik denk van niet. Want, helaas. Waarom? Want. Nou ja, kijk, ik, ik kan echt op zijn tijd een goede actietriller of, of zo'n lekkere wraakfilm waarderen. Maar er mankeerde gewoon best wel veel aan deze film. Bruce Willis die staat natuurlijk bekend om zijn stoïcijnse blik. En in heel veel actiefilms van hem werkt dat echt heel erg goed. Maar in deze film, ja, zijn vrouw is dan vermoord, zijn dochter ligt in een coma. Er zit zo weinig emotie in dat je het niet helemaal kan geloven... dat hij ineens van een soort ja, passivist in een wraakengel verandert. Die, die veranderingen die gaan allemaal net iets te snel. En het maakt hem een beetje ongeloofwaardig. Daarnaast zitten er echt een aantal heel slecht getimede comic relief momenten in... van een aantal bijrollen in de film. Oh. En het, ja, het belangrijkste eigenlijk is dat ik denk dat de film gewoon op een heel slecht moment ook uitkomt. En dat geldt voor ons misschien iets minder dan in Amerika. Maar nu met de hele discussie rondom wapenbezit onder burgers... en dan een film waarin wapens toch wel een beetje ja, worden verheerlijkt... He, in, in de situatie van zo'n burger. ja die, die timing is gewoon niet heel erg goed. En dat, dat maakt hem een beetje ongemakkelijk, de film. Dus, een, dus niet, ja. niet echt een aanrader. Nee, ik zou zeggen: kijk, als je echt heel, heel, heel, heel, heel erg van Bruce Willis houdt. misschien kun je hem dan nog een kans geven. Maar ik weet niet of je daarna nog heel erg van Bruce Willis blijft houden. Ik, ik, had, iets, ik had het echt liever bij andere films van hem gelaten, persoonlijk. Maar uh, ja, je, je kan het de kans geven, of je kan misschien gewoon lekker deze week thuisblijven en gewoon een andere heel goede wraakfilm opzitten, opzetten. Lekker een gouden oude. Een gouden oude. Misschien wel de oude deel. Een gladiator. Een gladiator oh, ja, bijvoorbeeld. Gladiator, ja, ja. Of een een, een Django of Kill ja. Bill of, of Once Upon a Time in the West met Charles Bronson. Allemaal ja. ook wraakfilms, maar dan net wat beter uitgewerkt. Ja, ik vind het wel een beetje eng dat je er ineens zo veel kan opnoemen. Het is, het is een beetje een <laughs> duister kantje aan uh, Noah. Drive. Ja. Uh, he, nee, ik bedoel, nou, kom op, het zijn super, super goede wraakfilms. En, en wat ik zeg, op zijn tijd kan ik er echt van genieten hoor. Maar oh. dit, dit was gewoon... Ja, hij zat gewoon niet al te best in elkaar. Sorry. Volgende week uh, beter nieuws van Noah. Dankjewel, Noah. <laughs> Graag gedaan, fijn weekend! You. En dan uh, gaan we meteen Spotlight. van Spotlight naar Vroege Vogels. Menno, goedemorgen. Goedemorgen Risa. Wie en wat hebben we in Vroege Vogels? Uh, wij hebben het onder andere over uh, het welzijn van vissen. Oh. Daar, uh, ja, daar zijn de, mens, de meeste mensen niet dagelijks mee bezig. Van de pijn bij vissen. K kunnen vissen nou echt pijn hebben? Ja, de, dat is uh, inmiddels bewezen. Pis, vissen kunnen pijn en stress ervaren. En ja, daar houden wij natuurlijk niet zoveel rekening mee. Zowel uh, sportvissers nee, helemaal als niet zo. mensen die vissen op zee. Of uh, mensen die vissen houden in een aquarium. Ja, vissen uh, kunnen ook pijn ervaren. Nou goed, daar gaan we het over hebben. Ja. Verder uh, maakt uh, natuurmonumenten. In onze uitzending de groenste politicus van 2017. Uh, bekend. H heb, en, je, heb je al een idee ja? wie het, wie, in welke richting we moeten denken? Uh, nou, daar zitten. Er zijn nog drie genomineerden. Er is één landelijke politicus bij, een parlementariër, een, uh, één wethouder. Uh, uh, gemeentepolitiek en een uh, parlementariër uit uh, Brussel, uit ah. het uh, Europese parlement. Dus uh, het kan nog alle kanten op. En hier rond het de meer. ja, het is prachtig, het is mistig. En die mistvlaarden, die trekken nu een beetje uit elkaar. En ik kijk hier zo door het riet. En wat gaan we hier vandaag zien vanuit mijn commentaarpositie? Ja, misschien doemt er wel een vos op vanuit de mist. Of een ree, of een haas, of iets dergelijks, Riza. Ik begin, ik begin hier gewoon te plekken te ontspannen. Doe dat, ja, ik, uh, gewoon. Ik ga, ik ga straks gigantisch van jou uh, weer genieten op mijn terugweg naar huis. Okay. En ik wens jou een hele fijne uitzending. Jo, dank je. Hoi. En in de studio uh, had ik Dionne Schulf. Even kijken hoeveel tijd we nog hebben. Uh, we hebben niet heel erg veel tijd. Dus ik, ja, ik, ik, ik, ga, ik ga je gewoon bedanken. Ik, dat, ik denk dat ik dat ga doen. Wat is, wat is de, de boodschap waarvan jij uh, mensen nog eventjes uh, in een 20 seconden wil uitleggen... waarom het wel belangrijk is dat, uh, dat er influencers bestaan? Infos zijn belangrijk omdat zij uh, inspelen op de manier zoals we nu media consumeren. De telefoon. Nou, duidelijk, kan niet. Toch? Uh, ga ze volgen op social media. is ook voor haar heel erg handig. <laughs> en ik bedank je voor het luisteren naar Risa. En uh, ik spreek je volgende week. Uh, oh, oh. <laughs> het ding is, we werken nu. We zitten in een nieuwe studio en ik heb geen klok. Dus ik moet nou helemaal totaal ingaan schatten. van hoeveel tijd ik nog heb. En uh, er staat hier zo links dat ik hem op 56 mijn eindtune moet instellen. Maar ik dacht: 56 gaan we eruit. Super ook, want dat betekent gewoon dat we het nog anderhalve minuut moeten zien vol te lullen. En ik heb het al helemaal afgerond. Kunnen geen kant meer op. Gelukkig zit Joris in de studio. Altijd fun altijd van. En uh, die had vandaag voor het eerst de Nou, vertel je. Ja, uh, wat voor ervan? Ja, Vind ja, ik je te veel lastig met dat scherm, of niet? Ja, ik Nou, viel wel mee toch, kom. Ik geef, ik geef het een dikke acht. Oké, okay, nou, dat is Maar wat vond voldoende. jij ervan? Ik vond het super. Ja? Serieus, vond wat, het vond je, wat vond je het leukste van vandaag? Nou, vooral het gedeelte wanneer ik me weer goed voelde en terugkwam van de. Ja, je toilet. werd een beetje ziek ineens. Ja, ik dacht dat ik ging overgeven net. Echt Waarom? Echt niet gezond. Ja, weet ik niet. Ik was... voelde me gewoon niet goed. Ik denk, dat, dat gaat echt niet goed komen. Met, met die wraakfilms of zo was Ja, dat. vooral dat. Ik werd een beetje misselijk van Noah, die begon over bloed. Het werd een werd de leven Het voor mij. Ja. Jasmijn, jij was er ook? Ja. Het was voor jou was het wel een hele leuke uitzending, want jij bent echt fan van uh, Hardstyle. Ja, Noise Controls was in de uitzending, dus ik was daar echt uh, heel gelukkig mee, maar volgens mij zag je dat ook wel. Ja, ik zag het aan je. Ja. Je begon een beetje te fanzonen. Ja, ja ik, ik deed mijn best om niet te veel te fangirlen en gewoon met mijn werk te focussen. Dat is op zich wel heel goed, want als vrouwen mij zien, dan beginnen ze me altijd te friendzonen. Friendzonen, <laughs> dat is een stuk minder aangenaam als, als ja, bekend persoon. Ja, ja, is iets minder prettig. Zouden we er al uit gaan of, uh? Ja, ah, die gaat super over nee, worden. wacht even, ah. was twee, over 20 seconden over. Ah, ongeveer. presenteerde ik nu maar vroege vogels, dan zou ik gewoon, ik zou ik gewoon heel snel Ja, stil wil je het zeggen. anders even over de friendzone hebben? Nee, ga jij, doe jij een vogelgeluid. Na. Kaka, Nou, kaka, <sweak> kaka, <sweak> Nou, wat vind je ervan? wat van? Eh, ja, ik kan veel beter Spiegel van Lord of the Rings nou doen. Ik, ik hoop echt zo <sweak> erg dat het finale niet <sweak> inkomt. Ach, gelukkig verlossing.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 wie wilde zijn eigen poster toaster verkiezingsposter Met je eigen poster toaster verkiezingsposter alvast in de stemming komen. Keuze de elite of het volk? Uh... Voor zowel de elite als het volk. De wekelijkse update van het nieuws. Vanavond 5 voor 10, VPRO NPO3, Zondag met Lubach. Volk natuurlijk, hallo. Wist je dat je met jouw citruspers kinderlevens kunt redden?